Uur Goedenavond, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas heeft beelden naar buiten gebracht... waarop drie Israëlische vrouwen te zien zouden zijn die zijn gegijzeld. In die video heeft een van hen felle kritiek op het beleid van de Israëlische regering. Correspondent Nasra Habibala in Tel Aviv. Het is een um, best een emotioneel filmpje waarin ze heel kwaad lijkt. En uh, ze zegt dat het zijn schuld is, dus van Netanyahu, dat het leger gefaald heeft, dat dit überhaupt heeft kunnen gebeuren. De beelden zijn gefilmd... En naar buiten gebracht door Hamas. Of de vrouwen onder druk zijn gezet om de video te maken is lastig te checken. Het lijkt er in ieder geval op dat de vrouwen niet vrij uitspreken. Twee gokbedrijven uit Malta krijgen een flinke boete van de Nederlandse toezichthouder. Het ene bedrijf mag 7 miljoen euro aftikken, het andere 9 ton. De bedrijven hadden allemaal online gokspelletjes waar ook Nederlanders aan konden meedoen. De Maltese bedrijven hadden geen vergunning en deden ook te weinig om spelers te beschermen, zegt de toezichthouder. Zo checkten ze de leeftijden niet. In de Beekse bergen is een chimpansee geboren. Het gaat om een West-Afrikaanse soort. Dat is bijzonder, want die worden in het wild ernstig bedreigd. Of het een jongetje of een meisje is, weten we niet. Maar volgens de verzorgers gaat het goed met moeder en de baby-chimpansee. John van het Schip wordt de nieuwe trainer van Ajax. Nu staat Ajax op een historische laatste, achttiende plaats in de eredivisie. En de nieuwe kapitein wil vooral duidelijkheid geven en rust brengen in de ploeg, vertelt hij. Allereerst moeten we zelf als een team fungeren, de staf. Want dat straalt ook uit naar de jongens, naar de groep. En daarnaast is het naar die groep heel duidelijk zijn. En dusdanig duidelijk in allerlei facetten dat we een team... Uh, gaan zijn. Want dat zie je als het even minder gaat, of als het vertrouwen weg is, dan uh, hebben ze het moeilijk. En daarin ja, moeten ze geholpen worden. En dat kan. Van het schip was in 2009 ook al kort invaltrainer voor Ajax. Hij heeft bakkenervaring en was onder andere de trainer van het nationale elftal van Griekenland. Het weer alleen in het noorden nog droog, maar daar gaat het straks ook plenzen. Vannacht weer droog en een graad of acht. Morgen van alles wat, zon, wolken en ook weer buien bij een graad of dertien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt drukker dan de afgelopen weken op maandag. De meeste vertraging heb je nog op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Roelofarensveen. Het oponthoud is daar een kwartier. Op de A10, de ring van Amsterdam, is het druk. Bij Amsterdam-Sloterdijk heb je 10 minuten oponthoud door een ongeluk. En bij Amsterdam-Centrum, de afrit, heb je ook 10 minuten tijdverlies...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 week was het, de, ja, min of meer ook al de eerste die we draaiden, maar toen was PAM Bond te gast in de Alternative FM maar dit is iets vanavond de 3 voor 12 Noord-Holland versie, als je denkt op de achtergrond, wat hoor ik allemaal? Ja, er zijn iets wat meer heren aanwezig vanavond in de studio en dat heeft alles te maken met het beeld, want we hebben hier in de studio iets hangen, de tv is helemaal omgeswitst naar een soort videopaneel wat je op beeld kan zien van... Uh, ja, wat je normaal gesproken bij regisseurs ziet... van televisieprogramma's, zoiets. Dat is een beetje het beeld wat je erbij hebt. En dat uh, heeft alles uh, te maken met... vanavond dat we wat, uh, wat uh, dingen uh, vernieuwen hier. Uh, ik, zelfs ik kom uh, wat meer in beeld. Dus dat, uh, dat wil al heel wat zeggen. Want dat uh, grote ding... wat we normaal gesproken hebben staan... Uh, met het heen en weer uh, van het overzicht... die gebruiken we vanavond niet. Dus voor de mensen die thuis... soms nog wel eens meekijken via jijbuis betekent dus dat de, de, de webcam, de bewegende webcam... die is uh, ja, buiten beschouwing gelaten. Dus wat dat er gaat, uh, wordt het een heel spannend verhaal. En dat uh, betekent Albert van Gelder, Leo van S. En straks ook nog Thomas Dion er nog eens bij. Nou, uh, dan uh, weet je ongeveer wel hoe laat het is uh, hier in deze studio. Plus dan nog is Blanco en Mich die ook nog eens komen. Want die moeten natuurlijk het uh, muzikale gedeelte een beetje gaan verzorgen. In deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf en uh, Bond. Uh, dat, het album dat is alweer een paar weken uit. En daarom telt hij ook mee in het overzicht. Het release overzicht van oktober. Uh, want ja, het uh, album In Our Time. Dat is natuurlijk gebaseerd op de verhalenbundel van Ernest Hemingway. Nou, als je uh, dat allemaal wil weten. Moet je maar de samenvatting van vorige week maar even bijhalen. Uh, en dan zie je alles daarin terug. Wat betreft Ernest Hemingway. Nu... Sur le Stein en sugge-le-toi! Ne t'inquiète pas. Je n'ai sûrement pas perdu mon objectif. Je retrouve le calme. Car ce soir je pense à toi. Je retrouve le calme. Car ce soir je pense à toi. Sur le toit. J'ai retrouvé une autre vie Vous ressemblez aux vieilles envies Appandonner les souvenirs Par un glacier et porphyrie J'ai retrouvé ce que je suis J'ai plein d'espoir J'essaie de ne pas trop rester dans le noir since you came around Was levitating But you pulled me to the ground And said to me You're loving one day You'll receive But I never did Find my Ja, dat was Joost Lamires met Watering Your Tree. Daarvoor hoorde je Stijn met Sûrletois. Um, nieuw materiaal hebben we dus ook. Want uh, Watering Your Tree was al van vorige week. En Van Stijn was alweer een paar weken ervoor nog. Um, is er Van Pien. En die dame is hier ook uh, geweest. Uh, vorig jaar uh, de laatste donderdag van het jaar heeft ze hier gespeeld. En dit is haar nieuwste song. En het nummer dat heet The Witch. If mm -hmm. Dusty Stray met uh, het uh, nummer wat uh, volgens mij ook een paar weken geleden is uitgebracht. Het nummer dat heet Happiness Strikes. Bovendien is deze Dusty Stray hier ook twee keer eerder al geweest... En een derde is al in de maak. Want dat heeft uh, te maken met het album wat hij binnenkort uh, uit gaat brengen. 7 december uh, moet dat gaan verschijnen. En dat is waarschijnlijk dus de week na Ruud Hauweling. Uh, 8 december zelfs. Dan komt uh, dat album uit. 7 december is hij hier. Want dan uh, gaat hij uh, een aantal nummers uh, laten horen. Uh, achter dus die schuilt Jonathan Brown. En dat is uh, de man die wij hier ook twee keer uh, hier in deze studio hebben gehad. En uh, zowaar uh, laat die virus nieuw materiaal van zich horen. Daarvoor hoorde je Pien met The Witch. Weldering is ook een van uh, de muzikanten die... nou, ik dacht uh, twee weken terug een, uh, een EP heeft uitgebracht. Dat heet Hope and the Aftermath. En dit was het meest verdrietige nummer... zoals ze dat zelf omschreef tijdens de release show in uh, Paradies op Bovenzaal. Het nummer Hurtful. Got a girl at home. Worried sick about what's still to come. No more trust in you, and I'm not surprised. I'm the cause of it. So it's hurtful love And I don't think that you realized The hurt you caused Made her cry herself to sleep It's hurtful love Now I struggle to Struggle to break up something that was meant for us. I hope she considers my side, though I thought that you treat her right. there'd be still no reason to disregard our feelings so it's hurtful love and i don't think that you realize the hurt you caused made us cry ourselves to sleep it is hurt De Revolutionist Het instrumentale gedeelte van het album In Our Time van PJM Bond En dat heeft ook weer een reden Want ja, het is tenslotte ook een, een telefonisch interview Wat een beetje in de tegenstaat van instrumentale muziek En daarvoor aan de telefoon hebben we Auke van der Wielen Hij is van Fort Bliss, goedenavond ja, hele goede avond. Ja, want uh, de reden is uh, duidelijk, want uh, binnenkort komen jullie met materiaal. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, je zei het al, instrumentaal. We hebben een uh, volledig instrumentaal album, uh, mix van elektronica, viool en piano uh, opgenomen. Uh, het leeuwendeel van het materiaal is een beetje tijdens de covid-periode opgenomen. Veel gewandeld door de stad en uh, nou ja, geïnspireerd door de torens van de stad... Uh, presenteren we binnenkort eind van de maand... Uh, ons, uh, ons volledige album. Ja, uh, over dat album inhoudelijk gaan we het zo hebben. Maar eerst even over uh, het ontstaan van deze, uh, van deze band. Uh, want je, jij bent uh, niet alleen. Je doet het samen met Andreas, heb ik begrepen. Hè? Voor Bliss. Ja, ja, klopt. Samen met Andreas. Uh, ja, we zijn elkaar uh, over de loop van de afgelopen jaren... in meerdere gedaantes en meerdere bands uh, tegengekomen. In het muziekwereldje in en rond Amsterdam. En uh, nou ja, uh, beide in zeer uiteenlopende genres uh, samengewerkt. En uh, nou, ook al is uh, vaker de studio samen ingedoken. En op een gegeven moment besloten we tijdens een verjaardagsfeestje waar we elkaar weer toevallig troffen: van hé, hey, volgens mij wordt het, uh, een, uh, een, is het tijd om, uh, om samen iets te gaan maken. En Zo is Fort Bliss ontstaan. Ja, um, is, want hebben jullie, uh, toen jullie in de bands hebben gespeeld, altijd vocalen gebruikt in dat opzicht. De meeste bands waar we in zaten... waren wel uh, vokaal georiënteerd. En ook met Fort Bliss hebben we wel nummers op EP'tjes staan... waar we wat uh, gastvocalisten hebben gedaan. Maar uiteindelijk is het gewoon een beetje zo ontstaan. Het um, heeft misschien ook iets te maken met het soort muziek... waar we tegenwoordig veel naar luisteren. Uh, instrumentale dingen als uh, floating points... of uh, het, het obscure filmmuziek. En uh, ja... Op, op zich uh, geeft dat weer een hele andere mogelijkheden dan altijd weer vastzitten. Met stramien van couplet refrein, couplet refrein. Dus dat hebben we doorgezet voor dit album. En we kregen regelmatig het commentaar dat het vrij filmische muziek was. En dat heeft het nog, uh, nog meer versterkt, denk ik. En toen dachten we, oké, okay, geen zanger nodig dit keer. Ja, want uh, als ik uh, dan dat we uh, nu de single heb uh, beluisterd. Hè? Uh, want uh, het ging wat je al min of meer zei, al in het uh, begin van het uh, gesprek dat het over de Amsterdamse torens gaat. Uh, gaat het dan ook zo zijn dat we iets bij op YouTube of wat dan ook... wat kunnen verwachten over die torens bij dat album wat jullie gaan uitbrengen? Nou, uh, we hebben nog geen concrete plannen als het gaat om, uh, om allerlei visuals en clipjes en dergelijke. We hebben wel in het, uh, het artwork van het album hebben we de torens van Hendrik de Keizer uh, verwerkt. En uh, ook in de titels van de nummers zie je uh, alle torens van deze beste man uh, terugkomen. Uh, nou ja, zoals je misschien wel weet is deze man eigenlijk verantwoordelijk voor vrijwel alle belangrijke oude torens in de skyline van de stad. En we vonden het wel een aardig eerbetoon om ieder nummer te vernoemen naar een van zijn torens. En uh, zijn eigen naam zit in de titel van het album. En qua artwork zie je het dus terug in de visuals van het artwork. Ja. Maar uh, wat niet is kan nog komen. Misschien dat we er ook nog wel een, een, een mooie visuele draai geven in een clipje. Maar dat, uh, dat houden we dan nog even te goed. Ja, uh, gaan jullie er ook uh, mee uh, op tournee? Want volgens mij heb ik wel iets uh, gezien dat, uh, dat er een release show uh, aan, uh, aan zit te komen bij dit uh, hele verhaal. Nou, dat is een interessant gerucht, maar we spelen op dit moment het niet live. Uh, voor het Bus is echt ontstaan als een soort uh, studio-project. Ook te meer omdat we zelf meerdere instrumenten over elkaar opnemen. En uh, ja, dat zouden we natuurlijk met een hoop sessie kunnen oplossen. Dus uh, voor ons nog is het een, uh, een studio-project en hebben we geen uh, live plannen. Maar ook daarvoor geldt. Wat niet is, kan nog komen. Wie weet dat dat uh, in de loop van de tijd wel een keer uh, gaat gebeuren. Voor ons is op dit moment het allerbelangrijkste het schrijven en het opnemen van nummers. En. Uh, het is nu vooral een digitale release, en, uh, nou ja, we, maar wie weet, we sluit er niks uit. Nee, oké, okay, oké. Okay. Um, want als je dit als thema gebruikt, dan zou ik me zo kunnen voorstellen, uh, heeft Amsterdam nog meer uh, thema's te bieden die uh, onder jullie instrumentale handen zou kunnen komen? Dat zou ik me heel goed kunnen voorstellen. De, <laughs> de stad blijft je inspireren, of dat nou... De helikopters hier in Amsterdam-Noord zijn of de, of de explosies. Uh, thema's genoeg om uh, mijn volgende albums op te pakken. Denk aan gebouw bijvoorbeeld? <laughs> of het weer zo'n concept gaat worden, dat weet ik niet. Maar uh, ja, inspiratie genoeg hier. Oké, okay, oké. Okay. Um, nou ja, het is, het is een, een album wat, wat jullie hebben uitgebracht. Maar uh, zou het uh, kunnen zijn dat jullie dan toch uh, gewoon er ook mee doorgaan in, in dat opzicht? Zeker weten, ja. ja, ja sterker nog, uh, eigenlijk uh, sinds het album af is, uh, zijn we alweer druk in de weer met nieuw materiaal. Uh, ja, dat doe je gewoon. Je blijft nieuwe muziek maken en uh, eens in de zoveel tijd verpak je het weer tot een soort uh, release. Dus uh, er komt zeer zeker nieuw materiaal. Uh, daar wordt hard aan gewerkt. En uh, ja, wanneer is nog niet concreet. Eerst deze maar even in de lucht slingeren en kijken wat voor reacties we hierop krijgen. Lijkt me heel duidelijk. Dan nog even over, over jullie zelf, want zijn er nog ...plekken waar jullie op het wereldwijde web zijn te vinden? Ja, zeker weten. Uh, uiteraard uh, is onze release uh, verkrijgbaar op Spotify, iTunes... ...en al die andere kanalen waar je nog nooit van gehoord hebt. Onze website is fortbliss.nl. Daar vind je ook alle linkjes, ook naar eerdere EP-releases. En uh, nou ja, als het goed is, verschijnt op uh, 31 oktober, kies op Spotify. Dus als je even uh, zoekt op Fort Bliss en op munt of op kies... Dan, uh, ...dan kom je hem vast en zeker tegen online. Lijkt me een heel uh, interessant uh, verhaal. Uh, dan gaan we hem uh, toch nog even laten horen. Fort Bliss met het nummer uh, munt. Geschikt. door de deur bel ik toe open en mijn wereld staat even stil samen met jouw vader reis ik naar de eerste niet wetend hoe ik jou ik alles om me heen en heb alleen maar oog al voor jou Op je afkomt, en jouw wereld staat even stil. Omringd door sirenes en ga. Christie met Storm. Zij was ook trouwens... te zien in, uh, um, bij Umberto. Want daar heeft ze dan... het uh, voor elkaar weten te krijgen... dat ze een, uh, geloof ik een liedje van Aretha Franklin uh, liet ze daar horen. Uh, daarvoor hoorde je... Fort Bliss met uh, Munt. Um, nou stond er op het album... van Sue The Night... Mirror Mirror. Die stond daarop. Maar er is ook nog een andere Mirror Mirror. En die is van... Jacob D. Edward. Your face just like your Venus Your true beauty is still inside That empty canvas you're afraid of That face you like to hide They called your name since you were little Pressed you up in pretty rags And showed you pictures of how to do it The mind is willing, the skin still sags. The skin still sags.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 Died. And mirror, mirror, you mortal enemy That empty gaze that craves the past Those pale cheeks that once were rosy You're deaf to all, but the voices in ...zat een, een van de witje in... ...maar ja, ik zat even niet op te letten natuurlijk... ...Jacob D. Edward met uh, Mirror Mirror... ...met uh, het, de EP die, die Maart heeft uitgebracht... Uh, ...met Threshold... ...en daarachter Lea Rij... ...die heeft uh, trouwens wel wat uh, fans... ...geloof ik, in Amsterdam... ...want uh, er waren een aantal uh, posters... ...die behoorlijk in het zicht stonden... Uh, ...in de Amsterdamse binnenstad... ...over het album... Wat zij heeft uitgebracht, Symbiosis, uh, dat is ook uh, deze maand uh, gebeurd. We hebben uh, leerrij ook hier in uh, deze uitzending gehad over dat album. En een van de nummers die ik uh, daarbij heb uh, gespeeld is het uh, nummer The Door. Um, deze ontsnapt mij bijna on, uh, aan de aandacht, maar het is toch uh, wel degelijk een heel mooi nummer. Cully, en Where did you learn how My to fly? Feet are Three. I get hold it down. What's that all about? Where did you learn how to fight me? I've been wasting my time. Didn't give, give me a try. 'Cause I'm like from the sky. I, I get can't hold it down. What's that all about? Where did you learn how to fight me? I've been wasting time, they didn't even give it a try, cause I might fall from the sky, I my feet are planted to the ground, hey. For from. Voorbij is. Als de klok niet meer voor mij tikt, als ik het anders willen maken, of dat ik het zou verlaten als de stilte echt van mij is, als het nu ineens voorbij is, morgen blijft altijd de vraag, maar ik voel dat de tijd op me jaagt, ik weet. lijkt nog niet op mij. Als het nu ineens voorbij is, als de klok niet meer voor mij is, als ik het anders willen maken of had ik het zo Maar als het nu in voorbij Webber, het zei. Uh, het is ook van deze maand afkomstig. Nou, we gaan ook een uh, regelrechte klassieker uh, laten horen in uh, deze uitzending. En dat is deze van uh, Lambda. Daar gaat hij al uh, de, de nodige streams mee uh, te pakken. Het is wel een nummer uit de jaren 90, Maar goed, Lambda komt uit Zandvoort. Want achter Lambda schuilt Edwin Keur.